In Amsterdam is een verdachte aangehouden voor een liquidatie in augustus vorig jaar in Rotterdam. Het slachtoffer was een man van 42 die op een caféterras aan de Prins Hendrik Kade in Rotterdam werd doodgeschoten. De verdachte die nu in Amsterdam is aangehouden is een man van 25. Deze week loopt de justitie 20.000 euro tipgeld uit of dat tot de arrestatie heeft geleid is onbekend.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 Voor alle mannen. Shirts of Cotton T-shirts. Perfect voor onder je overhemd. Premium heren T-shirts. Net iets langer en extra zacht. Gun jezelf kwaliteit. Shirtsofcotton.com. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live of Rafael eindelijk Rodje verslaat. Met KanaalDigitaal op vakantie ontvang je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie.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 met Robert Meder en Margje Fixen. En hartelijk welkom bij het laatste uur van Langste Lijn en Omstreken. Ja, we blikken straks terug op de WK-kwalificatiewedstrijd... van de Oranje Dames tegen Noord-Ierland. En met ons nieuwsforum kijken we terug op de afgelopen weken. En dat doen we met vakbondsbestuurder en oud-Kamerlid Vos... sportjournalist en hoofdredacteur van Helden Magazine... Barbara Barend en Duk van De Telegraaf. Maar eerst zetten we even de belangrijkste sportfeiten van vandaag op een rijtje. Ja, u hoorde het eerder al bij ons. De Oranjevrouwen hebben Noord-Ierland opgerold. In Eindhoven werd het 7-0. In de Eredivisie versloeg Excelsior Willem II met 2-1. En in de Jupiler League won Jong Ajax met 2-0 van NEC. Fortuna is spekkoper, want het gat met NEC is nu vier punten. En promotie longt voor de club uit Zittart. Ja, en dan toch wel opmerkelijk. De voorzitter van Sporting Lissabon heeft de hele selectie op non-actief gesteld. Waaronder dus ook de spits Bas Dost. De voorzitter zou ontevreden zijn over de instelling van zijn spelers... na de met 2-0 verloren wedstrijd in de Europa League tegen Atletico Madrid. Sporting heeft bekendgemaakt dat het zondagavond in de competitie... met een B-elftal gaat spelen. In Portugal wordt nu onderzocht of de president wel het recht heeft... om een compleet elftal te schorsen. Je gaat er helemaal van overslaan, Robert. Ja. De eigenaar van de Formule 1 wil vanaf 2021 een budgetlimiet instellen voor teams. Er wordt gesproken over een maximum van 150 miljoen euro per jaar... terwijl de topteams als Mercedes en Ferrari nu meer dan 400 miljoen uitgeven. De Amerikaanse eigenaren die willen de kans van kleinere teams op deze manier vergroten... in de hoop dat de sport aantrekkelijker wordt. En de succesvolste winterolympiër alle tijden stopte mee. De Noorse langlaafste Marit Bjørgen won afgelopen winter in Pyeongchang haar achtste gouden medaille en passeerde daarmee haar landgroot Ole Einar Bjørndalen die eerder deze week ook al liet weten dat hij erbij stopt. De 38-jarige Björgen gaat met pensioen met 15 Olympische medailles in haar prijzenkast. En ook aan de loopbaan van hockeykeeper Jaap Stokman komt een einde. Stokman staat dit seizoen voor het veertiende jaar op doel bij Bloemendaal. Ook keept hij jarenlang in het Nederlands elftal waarmee hij onder meer zilver won op de Spelen van Londen. En nog meer keepers nieuw: Tess Westen stapt na dit seizoen over van de Duitse Biedigheim naar het D. De handbakte van Oranje speelde zeven jaar in Duitsland. En nieuwe club Odense is de nummer 2 van de sterke Deense competitie. De Nederlandse ijshockeyvrouwen hebben de wereldtitel in de vierde divisie veroverd. In de finale was Oranje met 4-0 veel te sterk voor Groot-Brittannië. En dankzij deze winst promoveert Nederland naar het derde niveau. Goed, terug naar het uh, nieuwsforum met Meili Vos en uh, Weer Duk. En Barbara Barend. Barbara, jij mocht nog even je nieuws uh, van de week bekendmaken. Ja, ik was blij dat deze week eindelijk officieel bekend werd... dat de arena de Johan Cruijff Arena is. Het werkt tijd. Het ja. is bizar dat je in Nederland daar zo lang over moet doen. Volgens mij in uh, andere landen zou dat binnen mm. een week zijn gebeurd. Maar het, het is zo, en daar ben ik blij mee. En ik was ook heel blij dat het Philips Stadion was uitverkocht... vanavond voor de Oranjevrouwen. Vrouwen. Ja, ja, zeker. Dus in het kader van het positieve nieuws... dan sluit ik me alleen maar positieve voor. dingen daarmee aan. Ja, mooi. Dan nou, gaan we verder met negatief nieuws. <lacht> um, <lacht> ja, over vlees. Uh, want het gaat helemaal niet goed, jongens. Uh, de overheid moet ons gaan stimuleren om uh, minder vlees te gaan eten. Uh, daarover ging het deze week naar aanleiding van een advies van de Raad... voor de leefomgeving en infrastructuur. Uh, wij bevelen aan dat de hoeveelheid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 Um. <laughs> ja, ik heb erover na zitten denken vandaag. Want dit valt... Kijk, bij, de, bij mijn klant zou, dus zeggen, zou, zou men zeggen... We mogen ook niks meer. En overal moet maar opgetakst worden. En we worden maar betutteld en zo. En dat is eigenlijk ook zo. Want dit is ook weer het kader van die verduurzaming enzovoort. enzovoort. Kijk, wat ik veel belangrijker vind is... Um, uh, dat dieren goed behandeld worden. Want... Um, helemaal met die social media en zo. Dan zie je vaak van die filmpjes voorbij komen... waarop dieren eigenlijk gewoon, gewoon gemarteld worden zo ongeveer. Dat vind ik altijd verschrikkelijk. Dieren en kinderen kan ik heel snel slecht tegen als je die dingen ziet. Dus ik zou heel erg willen pleiten voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor dieren. Ook voor dieren die uiteindelijk dan verdwijnen in de, in de ja. vleesconsumptie en zo. Maar zo'n vleest, vleestaks, daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Barbara Barend. Uh, jawel, ik geloof daar wel in. Want het is, uh, dat wist ik niet. Dit heeft een paar jaar geleden een, een vrienden van mij mij verteld... die uh, vegetariër zijn geworden. Dus niet uit het principe van dierenleed... maar vanwege de CO2-uitstoot. En het schijnt gigantisch te zijn. En uh, kijk, we moeten dan... net als zeg maar ook in de uitstoot van gassen... Hè, met de oliecombedrijven zoals Shell... die moeten ook op zoek gaan naar andere manieren... Uh, om de energie vandaan te halen. Moeten we ook kijken hoe we ja, die, die industrie... die bio-industrie beter kunnen krijgen. En die uh, vooral... Um, maar nou, moet dat met een vleestax? Nou ja, anders gebeurt het niet. Anders blijven ze gewoon maar doorgaan. En als je mensen gaat taxen, dan voelen ze het in hun portemonnee. en dan worden ze ook wel gedwongen om andere dingen te gaan doen. Ja. Maar jullie betuttelen voor het goede doel? Nou, als je dan zegt betuttelen. dan, dan vaak sla je de discussie door. Kijk, um, ik vond het een beetje onhandig gedaan. van deze raad van leefomgeving. Ik bedoel, natuurlijk. het is zo dat dieren worden mishandeld. We eten te veel vlees ook niet goed voor ons. En het is ontzettend vies. Dus dit moet. Wat maar, zeg je nou? Is vlees vies? Nee, vlees is nee. niet vies. Helaas, oh, nee, als nee, het maar Vlees, vlees houdt, als, nee. Het is vervuilend, je. Als er iemand van vlees houdt, ben ik het wel. Nee, het is heel vervuilend. Ja, dus okay. het is vies, het leidt erna tot, tot vreselijk veel CO2. Maar doe dat dan slimmer. Hè? Dus we. Uh, en koppel dan twee dingen aan elkaar. Namelijk, we zijn allemaal, zie je ook zometeen tijdens de discussie over de Oostvaartplassen. ontzettend begaan met het lot van dieren. Uh, als we nu gewoon stoppen met. Uh, wat de Partij voor de Dieren overgestrekt wil... bio-industrie en de enige dieren die we in Nederland houden. hebben een goed leven. Dan wordt vlees vanzelf duur. Uh -huh. Weten we ook waarom dat is. En ga ook stimuleren dat groenten en groentegerechten... dat het lekkerder wordt. Ik heb nu vaker dus van die pure groentegerechten... van dat boek van Jotem Ottolenghi. Het restaurant van Alain Passard in Parijs. Daar moet je een half jaar klinkt van Het klinkt heel ingewikkeld. Ontzettend lekker eten, uh. maar alleen met groenten. Ja. Dat kan dus. Uh. En, we zitten, en nu is het weer het heel Calvinistische vingertje. Vlees, tax, mag niet, dit niet... Je krijgt er zoveel weerstand, terwijl als het gewoon anders had aangevlogen... denk ik dat we sneller daar komen waar we allemaal willen zijn. Maar je zegt, Melle, je, zegt je moet groenten lekkerder maken. Ja. Uh, ik bedoel, je bedoelt daarmee waarschijnlijk lekkerder klaarmaken. Uh, en goedkoper maken wellicht goedkoper ook. goedkoper maken, ja, dat kan. Ja. Nou, je moet de alternatieven die je aanbiedt natuurlijk wel betaalbaar maken. Want nu ja. zijn er alternatieven voor de happy view. Ja, uh, als het, je... We maken het ook gewoon ontzettend ingewikkeld. Ja. Als je kijkt naar de groentegerechten... en, en het, zelfs heeft natuurlijk een hele lange tijd gezeten en behoorlijk vies stoffig imago van de veganistische restaurants... wat ook niet lekker was. Euh. He, dus uh, ik denk dat ook daar... Uh, wel een flinke slag te slaan valt. Ja, ik ook hoor weer Nou ja, ik ik je... Word, um, word ik je wordt nu gezegd van... die alternatieven zijn zo duur, maar kijk... levensmiddelen in zijn algemeenheid zijn eigenlijk... Natuurlijk, het vlees natuurlijk veel te goedkoop. Het ja. is ook echt raar dat je dat, je nou, dat, dat komt, vlees zo weinig kost. En het komt in Duitsland ja. mij lief als gelijk. In. Maar in Duitsland is het nog goedkoper, toch? In Duits, ja, als je in ja, Duitsland naar die, naar, die, naar die knaken supermarkten ja? gaat... Ja. dan betaal je echt gewoon helemaal niks. Maar is ook, dan krijg ik ook echt kwaliteit van, van niks. En dat is inderdaad, daar ben ik het mee eens... dat is heel raar dat wij, um, zeg maar... de de, de, de, die, die belangrijke eerste levensbehoeftes, zeg maar, dat we bereid zijn om daar zo weinig voor te betalen, eigenlijk. In Duitsland bijvoorbeeld, als je levensmiddelen duurder maakt, dan gaan die consumenten echt opspelen. Enorm protesteren. Want ja, die willen gewoon dat het goedkoop blijft. Maar ja, dat trek je weer naar een andere discussie. Heel veel mensen hebben gewoon ook het geld niet om, uh, om kwalitatief goede levensmiddelen te kopen. Ja. Dus dat is ook weer een probleem. Maar aan de ene kant taxen en aan de andere ja. kant dat dan een beetje subsidiëren. Dat is typisch Nederlands. Op kosten. toch? Dat Je pomp het geld maar weer rond. En wat ook gaat helpen is koopprogramma's waarin je leert op een hele makkelijke manier toch lekker te koken. Die zijn er wel hoor. En er zijn steeds meer aangeboden. om vegetarisch. Maar daar ben ik ook positief nieuws. Dat gebeurt ook steeds vaker. En dat zijn van die kleine dingen zoals dat weet, waar de overheid zeker. Hé, hey, Robert, zullen we gewoon elke week een, een gratis groentetrip uh, <laughs> groentetrip? <laughs> groente ik weet niet Doe, groente groente jij gebruikt, maar... <laughs> jij ziet ook in je trip. <laughs> ja, ik stel ik voor <laughs> dat we naar een ander onderwerp overstappen. Hier, uh, hier red je je niet meer uit. <laughs> uh, hoog en laag opgeleiden. Uh, hou daarover op met, met die termen. Zijn hartekreet uh, slaakte uh, ondernemer en opiniemaker Marianne Zwageman deze week. Ze kreeg veel bijval en legde dit bij Dit is de Dag uit... Uh, wat ze daar nou precies mee bedoelde.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 Ik vind een veel groter probleem. Dit is een beetje een semantische discussie natuurlijk. Um, eh, lager opgeleid, hoger opgeleid. Het grote probleem is natuurlijk dat mensen die uh, met bepaalde opleidingen zo weinig verdienen. Het leidt bij als je min of meer gediscrimineerd wordt bijna, omdat je gewoon in een of andere flutbaantje zit waarin je heel weinig betaald krijgt, dan dat iemand tegen jou zou zeggen je bent laag opgeleid of hoog opgeleid. Ik bedoel, ik ben hoog opgeleid, maar dat maakt mij dat nou uit? Ik bedoel, als een loodschieter bij mij langskomt of een timmerman. Nou, dat, die verdient misschien wel meer dan Die jij. verdient a waarschijnlijk meer dan ik, maar B staat met ogen als kop hoe het schoteltjes te kijken naar wat hij allemaal kan. En dan kan die manier of vrouw wel laag opgeleid zijn, maar die kan allemaal dingen die ik niet kan. Dus in mijn perceptie van zo iemand maakt het natuurlijk echt helemaal niets uit. Dus maar dat is precies de volgens mij wat Marianne Zwageman bedoelt. Ja, maar dan gaat ze er dus vanuit, en daar ben ik het niet met haar eens... dat mensen die zeggen dat iemand laag opgeleid zou zijn... dat die daarmee ook een soort vooroordeel bevestigen over die mensen. En eh, dat kom ik in mijn omgeving ook helemaal niet tegen. De, maar goed, ik mag niet, misschien niet van mezelf praten. En Meili heeft ongetwijfeld andere ervaringen. Maar ik vind die enorme verschillen in betalingen... Uh, Belangrijker. dan moet je ook weer bij zeggen dat in Nederland juist die verschillen weer redelijk, gering zijn. Ja. En relatief in vergelijking met, met andere landen. En jij hoort helemaal geen klachten over uh, mensen die laag opgeleid zijn en zo genoemd worden. Je die, die, die, die, die, hoort daar helemaal geen klachten over, begrijp ik een beetje. Zoals nee, jij dat nu Nee, ik, ik, ik ken toch ook redelijk wat mensen die gewoon een VMBO of MBO-opleiding hebben. En die hoor ik daar ook nooit over klagen dat ze, ja, ja. Dat ze slecht behandeld zouden zijn. Of, dat, ze, of als ze zichzelf slecht daarbij is, voelen. Ja. Um, maar. Um, Um, het is natuurlijk wel zo uh, dat wij in een hele gesegreerde samenleving leven. waarin uh, sociale groepen uh, steeds minder ook elkaar treffen. Dus wat, wat een veel belangrijkere kloof is op dit moment. is, is de echte sociale, de sociale kloof tussen hoger. En lager opgeleid. Ja. Omdat die ertoe leidt dat eh, kinderen die worden geboren in de klasse van de hoger opgeleide. Er al vanaf de geboorte veel beter opstaan en veel beter voorstaan, ja. dan kinderen die zeg maar, in de onderklasse ja. worden geboren. Ja, dat meile, vind ik meile, veel graag. Ja, ik, meile, ik wil de de nou, ja. ben het uh, meestal niet met Marianne Zwageman eens. Maar in dit geval ben ik hartstikke met haar eens. Want ze het het onderwerp dat brengt ze vaker. Dus ze blijft beuken, zeg maar, volgens mij tot ze het doel bereikt Paul Roosen willen overigens ook al. En dat vind ik heel terecht. Want laag en hoog, ja, je kunt wel zeggen wat je wil, maar dat zijn toch woorden die mensen raken. Het is een negatieve connotatie. En daar zit overigens ook bij, inderdaad, dat, hè, die sociale kloofheid over, hebben, die ook helemaal er is. En ook ja. gewoon heel pijnlijk wordt. En ik vind het ook heel terecht dat je dan gaat zoeken naar, wat is het dan wel? Want het is niet laag of hoog. Het is inderdaad praktisch onderwijs. Vroeger noemde dat handen, onder, uh, handen Ik heb ooit eens een keertje in een commissie gezeten die dat probeerde om te katten tot ambachtsonderwijs. Uh, en dat andere is hè, abstract onderwijs. Dus ik zou het zeggen, nou, noem het dan gewoon praktisch onderwijs en abstract onderwijs. Ja, maar onderwijs. je hebt ook lager beter, maar... abstract onderwijs. Wat doe je daar? Ja, dan wat dan? noem het algemeen. Ja, <laughs> nou ja, dat is algemeen onderwijs. Noem dat dan algemeen. En ja, dan maar zijn wat dat verandert mensen die... dat dan? Het verandert heel veel, want woorden doen het toe. He, dus dat, is dat, dat, dat werkt echt zo. Dus dat is die die geven betekenis. Uh, nou, dat is. Volgens mij zitten wij hier om dat woorden er echt toe doen. Maar zeg jij ooit tegen iemand... joh, je bent laag opgeleid? Ik bedoel, wanneer gebruik je nee, nee, maar, het nee, niet maar ik zal het niet zeggen, zo zeggen. Maar uh, de, het, het, het, het gaat door alles heen. Het is echt een, een, een cultureel ding... En ook al zal ik het nooit gebruiken, want ik heb het over VMBO, ik heb het over praktisch onderwijs. Ik, laat, ik zeg ook veel ZZP'ers die dus uh, hebben geleerd papier te schuiven en die geen werk meer kunnen vinden. schooi school nou om tot loodgieten, want dan verdien je veel meer geld. Ja. Doe iets met je handen, daar is heel veel vraag naar. En een andere reden waarom we volgens mij af moeten van het verschil. Is dat heel veel ouders willen dus niet dat hun kinderen naar een laag opgeleid nee, VMBO gaan. Dat is een vooroordeel, want uh, er is ontzettend veel behoefte aan mensen die precies dat kunnen... wat wij niet kunnen, ja, aan loodgiet Maar dat timmeren. is toch interessant, want er is ja, een behoefte al, aan die mensen. Ja, maar het helpt heel erg. Vmbo heeft raar genoeg gewoon een slechte naam gekregen. Daar kan Paul Rozemullen ook alles over vertellen. En het is hem ook een liefding uh, waard... om dat ook gewoon anders ja. te noemen. We zijn nu vaker bezig met praktijkscholen... en dat heeft gewoon een veel betere connotatie... En de leerlingen daar voelen zich ook beter... als je gewoon zegt, ik zit op een praktijkschool. Barbara, nou, als dat helpt, doe het dan gewoon. Wat voor termen zou jij eraan geven? Nou, Ik, ik, ik, ik, ik ben het met uh, mij lief uh, volgens eens. Uh, er is gewoon negatief, ik merk het om mij heen. Ouders zijn als de dood soms, zeker in die gehuchten... of die reservaten waar ik woon. Als de Zoals, dood, ik woon, woon in aardig hout. Ja. Dat is een verschrikkelijk reservaat. Als de dood dat hun kind naar het vmbo gaat... maar dat is natuurlijk eigenlijk een hele trieste ontwikkeling... Want ik bedoel, ik vind een, ik, ik ben daar natuurlijk net naartoe verhuisd. We hebben Timmerman die dingen hebben gemaakt. Nou, ik sta inderdaad met open mond te kijken wat die mensen kunnen. En die kunnen pas echt wat. Dan vraag ik me soms wel eens af wat ik kan. Dus een beetje kletsen in een de, in de microfoon. Maar weet je, dus eigenlijk zou daar veel weer waardering voor moeten. Dus die, die hele VMBO is een hele negatieve ja connotatie. Laag opgeleid is ook een negatieve connotatie. Want hoog is dus beter, want dan ben je slimmer... en dan kan je meer bereiken. Dus ja, haal dat weg... En maak die beroepen ook gewoon weer mooi en interessant. En al die ja, maar ouders... dat zijn ze, toch. Wie heeft nou geen waardering ja, ziet... voor mensen die nee, spelen met hun wel... handelen? Het is, het is een brede iedereen waardering, waardering voor... voor die mensen? Ja, wel, maar je wil het liever niet voor weten? je eigen kind. Dat, dat zie ik heel veel Nou, hey, liever nee Liever niet voor mijn kind. Nou, maar dat is omdat je zelf... Kijk omdat je zelf hoog opgehuid bent, dus is het heel vreemd. Ik ben ook hoog opgehuid, dus voor mij zodra het raar zijn... als mijn kind timmerman werd, omdat dat, dat, dat zit helemaal niet in onze familie. wel, maar je bent dan ook een beetje... want dan gaat hij dus naar een lage opleiding. Dat heeft er ook mee te maken, nee, want timmermans zijn is het je mooi. Even vragen, ja, maar is het <laughs> probleem niet... Kijk, een timmerman, een ambachtsman, dat vindt iedereen wel prachtig. Maar er zijn ook mensen die daar ook niet in uitblinken. Laten we wel weten. Die, die achter de kassa moeten... Ja, bij, gewoon ja, die, al die dat dingen doen ja, die we hartstikke simpel. nodig hebben. Ja. Hoe kijken we daar dan tegenaan? Want die nou ja, timmerman kijk, vinden we ook wel interessant. Iedereen, kijk, ik, ik weet niet hoe anderen, Ik vind echt iedereen die gewoon werkt voor zijn geld eerbaar. Ja. Dus weet je, hoog laag niet opgeleid. Ja, als, gewoon... als we dan wat laag en hoog, die woorden weghalen, want het is ook gewoon hard. Ja, want we moeilijk, zeggen het eigenlijk hetzelfde. Hè? Het enige, ja. haal die woorden laag en hoogte weg. Want eigenlijk zeggen we allemaal hetzelfde. Ja. Maar haal die woorden. Die duidingen, haal die weg. En noem het wat het is. Het is praktisch onderwijs versus algemeen onderwijs. Maar ik had gevoel: uit... vroeger ging je naar de MAVO. Of, uh, en, en, en dat was volgens mij helemaal niet zo'n ding. En nu ga je naar het vmbo. En dat is ineens een heel slecht ding. Daarom, daarom heet die uh, ja. scholen ook vaak nu gewoon weer MAVO's. Hè, waar je vmbo ja. thee krijgt. Ja. Ja. Er is wel één ding. Um, ik heb lang in Duitsland gewoond. En daar heb je een fantastisch systeem. Namelijk dat je uh, deze mensen die hier naar het vmbo gaan. En zo, die gaan daar naar het bedrijf. Dus die, die uh, gaan twee of drie dagen per week naar school. En de andere dagen gaan ze die naar het bedrijf. bedrijf. En dan Leuk. worden ze dus helemaal dus opgeleid lijken. in het bedrijf. En die bedrijven ah. hebben ook die plicht om die mensen ja. dan later... Op te nemen. En Leuk. het is een super systeem, want het functioneert goed, daarom is de Duitse industrie ook mede dus zo goed. En daarom ge daar geef je die kinderen ook vanaf het begin al mee een Wat soort heet sense of purpose en zo. Begeleid onderwijs, dat ja, hebben we precies. hier ook. Ja. Maar niet Alleen in bijvoorbeeld maat, de Ja, goed, dat heet gewoon de BBL-leergang. Dat bestaat gewoon, dat doen we in Nederland ook. Maar het de, de, de, de praktijkonderwijs, waarin ook gewoon de bedrijven, bijvoorbeeld Philips, ook zijn eigen bedrijfsschool had. Dat hebben we allemaal op gegeven weg georganiseerd. weggeorganiseerd. En dat zou ja, ook weer terug kunnen Dat, dat, dat bedoel ik, dat, ja. dat is dit dus, ja. ja. ja. Goed, Robert? Uh, zijn, nou ja, ik, ik zit het aan te horen. Ik vind het wel een interessante discussie. <lacht> Volgens mij komen we er vanavond niet uit. Maar het feit het ja, zijn het roept, dat uh, we zijn we het is aangeroerd... We zijn het eigenlijk eens. Het, ja. het is, het is maar, inderdaad, zoals wie het ook zei, een semantische kwestie... Ja. waar wij aan de ene kant van de semantische kwestie staan. Ja, een beetje zo. Ja. Ja. Maar nu een onderwerp waarvan ik me afvraag of jullie het daarover eens worden. Nou, Toch, ik ben Robert. heel benieuwd. Wat gaat er komen? Nou, um, André Rieu. Hallo. Oh, cool. <laughs> Waar gaat dit heen, denk ik, luister? nu? had twee tegen één hier. Die, die treedt deze week op met zijn orkest uh, in Israël. Hij heeft al opgetreden. Ik heeft, heb fantastische heeft beelden. Ja, gezien. De de ja, deze week treedt ja. hij uh, op. Die ja, heeft inderdaad al opgetreden. Dat ja. is uh, tegen het zere been van uh, diverse activisten uh, die Rieu opriepen om uh, Israël te boycotten. Theoloog uh, Janneke Stegeman die legde in dit is de dag uit. Waarom dat ook?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 Nou, dat eerste is uh, voor een groot gedeelte waar. Beide partijen zijn geen lievertjes. De vraag is wel of een boycott, of dat helpt. Hè. De discussie hebben we ook gehad met China en dergelijke. Ik zou zelf, als ik andere jaren was, niet gegaan zijn. Maar goed, hij staat daar nu. En wat je dan wel kan doen om bijvoorbeeld... als je het wel uh, belangrijk vindt dat er ooit eens een keertje vrede komt... zet daar muzikanten op je podium van beide partijen... Palestijnen en uh, Israëliërs, die samen muziek maken. Want volgens mij is dat ook wel zijn boodschap, hè. muziek verbindt. Maar gebeurt het Laat wel? Het dan hoor. maar zien. Ja, dus dat, als hij dat doet, vind ik dat. Nee, maar, maar hij prima. niet, maar dat gebeurt überhaupt ook. Ja, maar dat zou ook heel, heel tof zijn. Ja. Zeker als hij nu die vraag krijgt. En hij verdiept zich een beetje in de ja. moeizaamheid van het conflict. En uh, zodra je iets doet voor je. Uh, zodra je kritiek op de, op, de, uh, op de regering daar. die behoorlijk rechts is, daar heb ik, daar heb ik kritiek op. Maak ben mm -hmm. geen antisemiet. Ik ben gewoon links en ik vind het toch wel rechts daar. Te rechts. Um, ja, uh, dan, dan zit je gelijk het verkeerde vakje. Dus het is heel moeilijk treden. Dus dat, nou ja, om die reden zou ik niet gegaan zijn als ik hem was. Maar laat hem dan ook uh, zien dat je muziek kan verbinden. Is dat Van Wiert een teken? Ik vind het heel goed dat André jeugd gegaan is. En dat hij laat zien dat wij vrienden staan met Israël. Dat wij vrienden zijn van Israël. En dat we ons niet laten, laten intimideren door dit soort activisten... Die hun mond houden als reu naar China Maar Hij bestaat of... niet in dit uh, nee. onderwerp. Nee, nee, dit maar in ieder geval hij, dus. <laughs> en, nee. um, en dat hij daar. Uh, weet je, kijk, uh, dit soort cultuurboycotts, dat is altijd een verschrikking natuurlijk. Want je raakt enorm in de knopen. Wie, wie ga je dan wel boycotten en wie niet? Hè? Als hij naar China gaat of naar een ander land met een autoritair regime, moet het dan ook geboycott worden. Maar specifiek het altijd. Uh, maar Israël heeft van... niet eens een autoritaire Precies, regime. Hè? Dat wil net maar... zeggen. Het heeft wel een heel rechts regime en ik ben ook niet heel blij met. Of regime nee. regering. Het heeft geen regime niet blij met alle acties daar. Maar het is niet eens ja. vergelijkbaar. Nee, met het is China. totaal niet vergelijkbaar. Als je televisie. Ik was vorig jaar in televisie. Dat is zo'n vrije leuke, liberale stad ook. Dus al dat gezeur over dat Israël geboikeld moet worden. Dat is totaal. Totaal niet aan de Als hij voor Joodse kolonisten had gespeeld, was het misschien wel anders geweest, hè? Nou ja, misschien waren het al dat de Joodse kolonisten. Ja, nee, het puur nou, als je alleen hij voor een kolonie was geweest, naar zo'n kolonie was geweest. Dat was misschien oh. toch ook al zelfs voor jou anders. Geen nederzetting bedoel je. Ja, neder... ja, maar dan ja, gaat die politiek had... bedrijven natuurlijk. Ja, dat is politiek ja. bedrijven. Maar goed, hij staat in Tel Aviv, wat inderdaad een heerlijke vrijhaven is. Maar ja. dan nog, uh, nou ja, het blijft erbij. Ik zou het niet gedaan hebben, maar als hij er toch staat, doe dan iets voor de vrede. Hm. Is ja, dus dit misschien wel dat? Nou, maar, is. Nou, maar ja. Ik vind op zich jouw suggestie, weet je, dat daar ben ik volledig voor. En dat gebeurt ook heel veel initiatieven, waar juist, boel, als je bijvoorbeeld voetbalclubs kijkt of Maccabi Tel Aviv, het elfte eh, van Jordi Kruijf. daar zitten moslims, Palestijnen, Joden, alles door elkaar. Ja, jongens, hou op. Dat is het natuurlijk We laten gewoon zien dat het allemaal niet hoeft. Ja, ja, nee, maar dat is hartstikke goed. Dus ik zou dit ook een goed initiatief vinden. Maar het enige wat in deze discussie mij stoort, ik vind iedereen mag actie voeren en dat is allemaal echt prima, moeten ze vooral doen. Maar de selectieve actievoering vind ik ja. altijd een beetje gek, want laten we dan het doorvoeren, dat vind ik mooi, naar heel veel andere landen, hè, waar, eh, dat we daar ook artiest niet heen mogen. En als je het alleen op Israël gooit, dan vind ik hem een beetje vreemd. Maar jouw initiatief, dat hij bijvoorbeeld een orkest met ook nog Palestijnen en Joden, hartstikke mooi. Zeker in kunsten of in voetbal, maar het maar, gebeurt heel er in Het is volgens Israël, mij ook echt zo'n orkest zo'n klassiek orkest en Ja, maar met het Palestijn gebeurt heel Jodenzaam. veel en dat is het moeilijke als je er nog nooit geweest bent. Als je er geweest mm. bent, dan zie je dat alles mm. ook door elkaar loopt en dat er heel veel initiatie initiatieven zijn. Ja. ja, we hebben wel de de Palestijnen hebben de pech van Hamas. En ik vind ook dat Israël heeft ook een beetje maar, pech heeft met jou. Ja, maar. Ja. Het een maar dat is wel grotere pech. Nou, iets grotere pech. Stel je <laughs> voor. Je ook... Wij zouden niet zo kunnen zijn als we nu zijn. in, een, in bezette gebieden of nee. in, in de Gaza. En in Israël kunnen wij gewoon zijn wie wij zijn. Ja. Dus, maar dus Janneke Stegman zegt Dit is dé manier om je ongenoegen te laten ja, blijven. Ja, maar prima. Maar doe dat. Dat zeg ik. Doe dat waarom alleen. Uh, hier selectief. Maar van mij mag je het laten. Janneke Steegman haar ongenoegen uit. Ik nou ja, ben blij ik had, dat André had, uh, Rieu er geen gehoor aan geeft. Ik, ik kende André Rieu niet als iemand die heel politiek uh, betrokken of begaan was. Dus ik vind het een raar verzoek aan hem. Ik, ik, ik had me dat bij andere muzikanten misschien eerder voorgesteld. Ja, daarom vond ik het verzoek ook een beetje raar. Ja. Maar Goed, hij had het, het had zich kunnen verdiepen. Maar wat hebben die, hè, want zij zijn dan linkse theoloog. Hè? wat hebben die toch altijd met Israël? Weet je, inderdaad, die selectiviteit daarvan. Dan gaat dus iemand naar Israël, dan komt er weer zo'n theoloog ergens opdraven. die gaat dan zeggen dat poe, dat mag niet en zo. Weet je, terwijl verder hoor je ze nooit. Dat, ik, begrijp, ik probeer altijd te, dat te begrijpen. Dat wordt ze nooit, maar als het over Israël gaat, in één keer dan heeft iedereen dat. Kennelijk heeft Israël een grotere verantwoordelijkheid omdat het land voor Christus is of zo. Zoiets. Zal wel, nou, maar. Misschien goed. ook om andere redenen. Maar goed. Um... Nee, uh, maar, nee, maar wat voor reden nee. dan bijvoorbeeld? Wat, wat doe je dan op? Nee, niks. Uh, ah, nee, wel, er, nee, nee, nee, er ligt, ligt uh, altijd een vergrootglas op. Maar laten we zeggen, ik zeg al dat ik daar heel blij mee ben. Ik vind het heel goed dat heel de wereld meekijkt. En ik hoop van harte dat, uh, dat, dat, dat dat uiteindelijk tot, tot vrede gaat leiden. Ja. Ja, ja. Nee, ja, maar goed, weet je. Laten we wel wezen in de hand... Maar de krant in Israël, een kritische krant bestaat er niet. Hmm. Nou, er zijn heel veel regimes waar wij vrienden nu mee zijn. Ik denk even aan Turkije, waar volgens mij niemand tot een boycott oproept. En maar de laatste en dat zijn... krant gesloten is. Ja, nou ja, er is niets kritisch meer over. En nogmaals, ik ben hier helemaal niet om Israël of de politiek goed te praten. Want daar stoor ik me ook aan heel veel dingen. Maar ik ben dan wel altijd weer blij dat we gelukkig... dat je in Israël uh, die geluiden allemaal ook mag vertolken. En... Ja. Uh, Laten we nou ja ju juist naar die landen gaan, ze blijven bezoeken en hopen dat we daarmee kunnen bijdragen dat het conflict wel opgelost wordt. Ja. Ja. Ik ga ja. nu even kijken wat er op Twitter allemaal binnenkomt, hoor. Want ja dit. Uh... Willen wij dat <lacht> weten wat er op Twitter binnenkomt? <lacht> nee, maar waarom is er zo'n onwil? Want waarom heeft groot gelijk. Als je een Israël bent, de discussies die je daar kunt voeren met mensen, dit is super interessant. echt van alle kanten, weet je, wel, van van zwaar orthodox tot ultraliberale, zo alles kan gezegd worden. Mensen zijn op de hoogte, ze zijn, ze zijn interessante mensen. Waarom is er zo'n Onwil om dat soort informatie tot je te delen ja. bij deze activisten. Die sluit zich volledig af voor de werkelijkheid. Nee, maar zo... het gaat natuurlijk wel om slachtofferschap van Palestijnen. Ja. Ja, maar maar ja, die kunnen niet meedoen met die vrije open discussies. Nee, maar die van het slachtofferschap van Palestijnen is ook niet zo zwart-wit... als ons wordt voor, voorgeschoten. Het helemaal niet. En hmm. als de Palestijnen hè, wat nou zorgvuldig waren omgesprongen... met, al die met het aanbod hè, voor de eigen staat, noem maar op... dan was het ook niet zo volledig uit de hand gelopen. Uh, allemaal En was het, dan was het al lang volledig geweest waarschijnlijk. Nee, ja, ja. En ze hebben ook een verschrikkelijk regime, de Palestijnen. Ja, ze hebben een verschrikkelijk. Oh, ik ja. denk dat, André Eu, dat Meili Vos en Barbara in een minirokje... op André Jeudans in de niet. Mogelijk is. Nee. Volgens mij kan ik niet dansen op andere regio's. Wij gaan dit binnenkort. We gaan dansen op andere regio. Ik, ik dacht dat je ging zeggen ik draag geen minirokjes, dan kom je hier mee aan. Zeg. Nou, ook na een bepaalde leeftijd draag je geen minirokjes ah, Kom kijk, op, niet. Hij okay. okay. kan het nog wel, maar. Ik weet het niet. Oké, okay, goed, Eén minuut voor half elf. Uh, NPO Radio 1. We bakken binnen met het Nobational. De Braziliaanse oud-president Lula heeft zich niet gemeld bij de politie. De rechter had hem tot 10 uur Nederlandse tijd gegeven om zich vrijwillig te melden. Anders volgt een arrestatiebevel. Lula moet de gevangenis in omdat hij schuldig is bevonden aan corruptie. Maar aanhangers hebben een menselijk schild om hem heen gevormd om arrestatie te verhinderen. Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of Instagram moet zich laten verifiëren. Iedereen kan dan de identiteit en locatie van de afzender zien. Bij rellen aan de grens tussen Gaza en Israël zijn zeker zeven Palestijnen om het leven gekomen. Er zijn ruim 150 gewonden. De Palestijnen in Gaza zijn bezig met een reeks van protesten tegen de Israëlische blokkade van het gebied. En Rijksambtenaren mogen weer tussen Curaçao, Aruba en Bonaire vliegen met Insel Air. Ruim een jaar lang mocht dat niet omdat er twijfels waren over de veiligheid en het toezicht. Daardoor moesten ambtenaren soms omvliegen via Puerto Rico. Nu mogen ze weer rechtstreeks, omdat het toezicht op Insel Air is verbeterd. Langs de lijn en opstreken. Met Barbara de Baren, de Vos en uh, uh, Wiertse Duk gaan we zo meteen praten over uh, het overige nieuws dat ons opviel de afgelopen week. Maar dan nieuws dat net nog binnenkwam, heeft u in het sportnieuws kunnen horen, was toch wel bizar in uh, Portugal. De selectie van uh, Sporting Lissabon, inclusief Bas Dost, is geschorst door de voorzitter. Het moet niet van gekker worden, in, uh, in, volgens mij in, uh, in Griekenland bij Olympia Kors, uh, eerder deze week, werd de, de, de hele selectie ontslagen. Alle spelers die moesten eruit, wegens uh, niet goed spelen, zullen we maar zeggen. José da Silva, journalist in Portugal. José, goedenavond. Waarom heeft de voorzitter dit gedaan? Ja, het zijn van die krankzinnige dingen van deze voorzitter. Hij is al vijf jaar voorzitter van Sporting en sinds hij daar zit. heeft Hij dit soort dingen gedaan de hele tijd. Nou, niet het hele helft al geschorst, dat nog net niet. Maar hij roept de hele tijd al alsmaar van de meest enge dingen... naar scheidsrechters toe, naar voetbalbestuurders, naar andere clubs. Zelfs naar zijn eigen aanhang. Um, hij noemt ze, ja, bijvoorbeeld uh, scheidsrechters corrupt. Uh, hij noemt uh, andere voetbalbestuurders eveneens corrupt. Uh, hij scheldt journalisten regelmatig uit... Uh, ja, die man is, is, is gewoon een grote wanhoop in het Portugese voetbal. Ik heb, ik heb zoiets nog nooit gezien. Mm. En het feit dat dit al jaren doorgaat... met nu, zeg maar, met dit laatste, uh, gebeur met deze laatste gebeurtenis... die toch alles treft. Uh, uh, ja, men staat hier met open mond in Portugal uh, als, als ze dit aanhoren. Ja, maar, maar nog even. Wat, wat is nu de directe aanleiding uh, om, om dit de directe te doen? De directe aanleiding is de wedstrijd tegen Atletico Madrid in de, in de, in de Europa League. Uh, uh, nou ja, Sporting heeft daar een paar grote fouten gemaakt. Uh, met name de verdediging. En dat vond die voorzitter zo verschrikkelijk. Nou, Sporting kreeg twee doelpunten tegen, zoals jullie weten. Uh, maar hij vindt ook dat niet alleen de verdediging fout is geweest. Uh, hij vindt ook dat de middenvelders het uh, niet goed deden. Bijvoorbeeld Jelsum in Montero hebben twee uh, uh, doelpunten gemist. De Basse Doss heeft een gele kaart gekregen. Net als uh, Coentraal, na die uh, missen de wedstrijd. nou dat was genoeg aanleiding voor hem om uh, ja een paar dingen te zeggen hier uh, naar de pers toe en, uh, en op de sociale media. Waarbij, waarbij hij die spelers uitmaakte voor uh, niet, uh, niet witte, voor mensen die uh, niet goed spelen... mensen die het, uh, niet voor sporting opkomen... Nou, een enorme scheldkanonade naar de spelers toe. Nou, dat hebben ze niet gepikt, dus ze hebben een, uh, een verklaring uitgebracht... Uh, waarin ze zeiden, nou, dit pikken we niet, uh, meneer de voorzitter... wilt u die woorden terugnemen? Nou, dat vond hij blijkbaar zo erg... dat hij besloten heeft uh, dat hele elftal uh, te schorsen. Nou, uh, zoiets is nog nooit gebeurd in Portugal. Het is krankzinnig. Kun je zo'n voorzitter ook ontslaan? Nou ja, ja, dat kan, maar er moet een algemene ledenvergadering worden geroepen. Nou. En dat zou kunnen, maar dat ja. is onlangs gebeurd. Er was ja. veel kritiek op deze voorzitter... en zijn algemene ledenvergadering meegekomen. En wat gebeurde er? 80% van de leden hebben hem gestemd. Zijn die 80% van die leden gek geworden? Nou, dat vraag je wel eens af. Maar naar wat vanavond is gebeurd... of wat vandaag is gebeurd... Ja. zal iedereen zich afvragen hier binnen de sporting aanhang... wat, wat er nu verder moet gebeuren. Want dit ja. kan natuurlijk niet zo doorgaan. Nee, Barbara Baren, nou, die zit, vraag. zit die voorzitter er niet met heel veel geld ook mm. in? Of is hij niet een grote sponsor... en waardoor eigenlijk en ook gewoon een beetje bang voor hem is... dat ze daarom ja. Er moet toch een reden zijn dat ze zo'n man aanhouden? Ja, ze houden hem aan omdat er niet echt een alternatief is binnen Sporting. Dat is een probleem op dit moment, denk ik. Uh, er zijn wat, wat kritische geluiden binnen Sporting... maar wie zou het van hem moeten wat overnemen? Wat kritische geluiden? Sorry? Wat kritische geluiden? Ik moet er een beetje om lachen... naar nou wat jij allemaal opsomt. Ja, ja, ja. Nou, ze durven hem niet aan, want hij is een, hij is, hij, het is een boeling. Het is hij hij is, hij, is, hij is zelf een boeling en hij was voorzitter ja, van een van de. Wel. Ze zijn is is gewoon bang voor hem. Ja. Het is een soort van truc die iedereen slaat Dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Nou, spelen ze gewoon... Wat ze zijn nog, ze staan derde. Ze staan zes punten achter op, uh, op Porto, volgens mij. Uit mijn hoofd. En Ze moeten nog een paar wedstrijden. Dus ze hebben zelfs nog kampioenskansen. Hij is gek. Uh, en ze spelen morgen of overmorgen, geloof ik. Ik dacht zondagavond, maar dat weet ik niet zeker. Tegen Zondag, uh, pakkers, ja. zondag tegen uh, Parkers Farajda. Ja. Uh, wie gaat er dan spelen? Is de selectie groot genoeg? Nou, dat kan niet. Want de, de B-Hoftal moet ook zondag spelen. Dus wat zou dat zou een junior moeten zijn. Dat, ja, ja. Zo krankzinnig is het dat Die man is helemaal niet meer bij zijn hoofd. <lacht> wat ik het zo zeggen. Zo denkt iedereen hier in Portugal over. En iedereen ja. vraagt zich af waarom de sporting aan van die man nog aanhoudt. Ja. En ik zeg, nou ja, er ja, ja, is geen alternatief voor die fans op dit moment binnen Sport? Nee, nee, dus Vandaar dus, dat ze die gek maar aanhouden. Maar dit willen de fans toch ook niet? Ja, de, de, de, ja dat, dat wou ik net vragen. Wat ja. weer Duk zegt. Ja, de, die, die fans die gaan natuurlijk protesteren. Die denk ja, nou ja. Kom even zeggen, we staan op zes punten ja, maar van als de hij, leider. Dat als hij al. zelf een hooligan is geweest... is hij misschien wel heel invloedrijk in de club. Het is eigenlijk doodeng. Zo'n man die scheidsrechters uitscheldt, tegenstanders... die zo'n macht heeft. Waarschijnlijk zijn mensen ook gewoon bang voor hem. Oh. Kan, uh, kan de UEFA niet uh, die man uit zijn functie... Uh... <lacht> Zetten. Nee, dat kan nu even helaas niet. Dat is het van goed? de Portugese voetbalfederatie, maar die zijn te zwak. Ja, ik kan er niets anders zeggen. Ze zijn te zwak om hem aan te pakken. Het hele voetbal in Portugal is gewoon ziek op dit moment. Als je, als je het uh, even wil weten. En ze zijn, het is ziek en ze zijn veel te zwak om die man aan te pakken. En ik heb dat nog nooit meegemaakt in het Portugese voetbal. Dat, uh, dat, ja, dat een voorzitter zomaar uit de school kan klappen. Op zo'n ja. manier te kinderen gaan. Nou ja, als je naar Griekenland kijkt, is alles mogelijk uiteraard. Hij kan eens met pistool het veld maar, op. Maar dat kan natuurlijk niet, want voor de Portugese voetbal is het natuurlijk ook heel slecht. En uh, nou ja, we gaan binnenkort naar het uh, wereldkampioenschap in Rusland. Mm. En natuurlijk veel van die spelers, ook uit sporting zitten er een paar spelers. Uh, maar dat kan natuurlijk niet dat, dat je met zo'n zo situatie en zo'n sfeer daar naartoe gaat. Dus uh, dat moet wel gebeuren. Ja, goed. Hier laten we het even bij José. Dankjewel uh, voor nu. Ongetwijfeld meer morgen of anders overmorgen. Gaan we van de hectiek van het voetbal naar de rust van het natuurgebied. De Oostvaardersplassen, nou ja rust, want het is best wel een toestand daar. De helft van de grote grazes daar is doodgegaan, meer dan de helft. Dat werd deze week bekend. En zondag werden weer actievoerders opgepakt die beesten wilden bijvoeren. Het is de derde keer dat de dieren in het natuurgebied... door de actievoerders worden voorzien van extra eten. Er was geen toestemming voor het bijvoeren van de dieren. Het Staatsbosbeheer vindt dat de natuur zijn beloop moet hebben. Maar volgens de actievoerders hebben de dieren het eten hard nodig. Dat dit gebeurt in ons land, waar we zo goed zijn voor de medemens... maar de dieren laten verhongeren, ik verwacht dat in een land als Rusland... met alle respect, of in Afrika, maar hier is dat absoluut vreselijk. Ja, Wiert, Rusland, Rusland in Afrika, daar ja. gebeurt dat gewoon. Ja, maar eens van terug. Als ja. die Russen die beren allemaal laten verhongeren, dan nee. komen ze toch bij. Ja, ja, ja, maar ja, maar nee. Miley, hoe kijk jij tegen deze toestand aan uh, rond Wij de? Wij kunnen dit passen? in Nederland dus niet aan dieren nee. laten. Dit hadden we gewoon dus nooit moeten doen in het natuurgebied. Het is. Nee. Ik vind het echt ook gewoon een soop... Ik vind het maar hadden Toenberg. ze dit van tevoren en... kunnen weten? Nee, ik vind dat het van tevoren en was met de beste bedoeling. Dacht dachten ze, van, nou, dan gaan we zo'n natuurgebied mm. mooi aangeven En dan laten we, dat, laten we mensen zien hoe de natuur werkt. Nou, Nederlanders kunnen daar gewoon niet meer tegen. En ik zou het heel fijn vinden, ook even die discussie die we net hadden... over minder vlees eten, dat we die betrokkenheid van mensen met dieren... dat we die proberen te vertalen naar de betrokkenheid van dieren... die allemaal in die kooien zitten. He, dit, dit blijf ik gewoon een beetje raar vinden. Ja, je, je weet je he, Dus, dus ja. die, die boswachters die hebben gezegd: als je ze nu voert, die verhalen ze schrijnend over de dieren die vandaag dood werden gevonden. De volle die hadden volle magen van en daar was gewoon het, het lichaam niet op. Die gaan echt met pijn dood door het bijvoeren. Nou, nou dat is, uh, fijn dat je dat in de laatste drie woorden ja. uh, zeg jij wat ik wilde zeggen. We hebben hier een ja. boswachter gehad van de Oostvaardersplassen. Ja. Die heeft zeven punten aangegeven waarom je niet moet ja. bijvoeden. En waarom die beesten dat tegen kunnen. En, het en dit was er één van. Ja. Je moet het nu niet doen, want hun spijsvertering kan het niet ja. aan. En dan nee. gaan ze aan dat. Dood. En vervolgens ja. gaan ze dood met een volle maag. Ja. ja. Dus ik vind het heel pijnlijk. Maar goed, we moeten gewoon die Oostvaarders pas gewoon niet meer doen. Uh -huh. En we gaan nu al deze actievoerders die daar waren... die gaan we nu met z'n allen naar die bio-fabriek uh, sturen waar die bezig ja, zitten. Maar en denk jij dat dit de mensen zijn die wel gewoon dan een frikandel speciaal zijn? Dat weet ik en... niet. Ik, ik, ik ga ervan uit, eerlijk gezegd, dat ze allemaal vegetarisch zijn. En dat ze allemaal Wat? echt heel... dat ze als ze dieren houden, dat ze die, dat ze die, ook, dat ze die ook heel goed behandelen. Maar laten zich dan daarvoor inzetten. Dat is de mis met de frikandel speciaal. Nee, maar ik bedoel, wel... vlees in? Dat is namelijk afvalvlees. Als je dat gaat gebruiken, is heel hè? goed. Zeg maar, de restjes vlees gebruiken. Mijn oma ja. zalige gebruikte dat ook van de afsnijdsels. Maar we uh... zitten nu echt heel verbaasd te kijken van. Over de frikandellen? Welke kant gaat deze discussie ja. op? Richting het mij. Is ja. denk Ik denk, het het denk alleen maar, het gaat heel goed in Nederland als we het hier zo lang over hebben. Ja dan gaat het gewoon heel goed in ons land. Ja, maar het gaat inderdaad niet goed met een heleboel dieren. Nee, maar ik tussen. bedoel, als we ja. Dit, ja. Uh, dit, dit... Nou, ik vind het eerder gezegd niet goed gaan... als zij dus uh, boswachters gaan bedreigen. Nee, dat, maar ik bedoel dat, dat dit dat... zo'n discussie is... over dat mensen zich zo druk maken om de dieren die dan... Uh, nou ja, ja. Wat, wat je hier op een wat abstracte niveau ziet... is de volstrekte mislukking van de gedachte... dat, je, dat zoiets maakbaar is. Ja. Weet je, kijk, okay, ik heb lang in Rusland gewoon. dan heb je dus... Oh, oneindige natuur heb je daar. Daar kun je zo, nou, hoef je sowieso niet te doen, want dat bestaat daar. En dan denken stel maakbaarheidsideologen die denken, oh, dat kun je hier in, in, in mini ook in Nederland creëren. Ja. En dan mislukt dat dus volledig vanwege die die muur die daar staat. Ja, ja, ja. Dat wat wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar wacht, Maar wat wat wat mislukt er volledig? Want er gaat ook heel veel goed natuurlijk. Ja, maar die beesten kunnen, niet, ja, maar die niet beesten, die kunnen er niet uit. Dus die zitten gewoon die opgesloten in, die, op in die soort virtual reality... waarin zij gewoon onderdeel zijn <laughs> van een experiment. Utopia van de dieren. Het ja, is gewoon utopia <laughs> van de dieren. Dus in die zin, kijk... Die, die boswachter heeft natuurlijk groot gelijk. Als je de natuur zo loop laat gaan, dan moet je, je niet bijvoegen. Maar we hebben ook die dieren inzet gemaakt van een experiment. Nu moeten we tot de conclusie komen, experiment is totaal mislukt. Moet je niet aan beginnen in Nederland. Nederland is een polderland, weet je wel. Als we iets maken, dan zijn het die polders. En de, en, de, de en, Nederlanders kunnen daar niet tegen, en, tegen dierenleven. En zo de gefeminiseerde Nederlanders, die door en door zijn. Dat heeft dat dan, met feminisering te maken? Nou, die kunnen niet tegen dit soort hardheid. Die kunnen niet met de hardheid wat heeft van, dat van, met feminisering te maken? Nou, Sorry dat, hoor. We nou ja, <laughs> hebben ook heel veel vertogen over gaan houden. Hier, gaan we gaan het niet nee, de We zijn een men het weekhartig voor. Nee, maar geworden. Van ja, maar wat heeft dat met feminisering nee, te maken? Begrijp ik, ik, begrijp de vraag, ik, begrijp ik begrijp het. We hebben het de andere keer over. Maar het nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nu even oh, uitleggen. Wat, wat, is, wat heeft weekhartig met feminisering te maken? Nou, je kent toch wel. Uh, uh, ik ken alle voorbeelden wel de mannen wet van Hofstede die over als feminine een, als een samenlevingen en mannelijke samenlevingen. Kijk, Rusland is bij uitstek een mannelijke samenleving. In Rusland zou ook niemand moeilijk hierover doen. Weet je, Nederland is bij uitstek een feminine samenleving. In Rusland is, Mensen gaan hier heel moeilijk over doen. Maar ondertussen leidt dat moeilijk doen en het Zogenaamd ja. je inzetten voor het welzijn van die dieren, leidt dus ook tot de dood ja. van die dieren. Maar ik, zie, ik, mij hoorde ik hoorde dat heel veel ironie. Ik, ik hoorde net in het koortje, ja. hoorde ik een ja. man. Uh, en, ik hoor een man. Hoor ho ho ho ho ik uh, een man de, de Maar die kan de ook feminine Ja, maar wie Duk ah. bedoelt, we zijn met z'n allen een beetje. Samen, beetje be een beetje soft. Een soft. Ja, en dan ja, noemt met... hij dan feminin. En dan ja. wordt Miley een beetje gek. Ja. Maar ja. daar gaan we, dan we het gewoon in de meeste Zullen we het gaan hebben over. Ja. Mag dat? Mag ik door, uh, Robert? Kijk ik naar mij alsof ik nou. erover ga. Ik heb niks in te brengen. Zeg het maar. Nee, maar ik vind het gewoon leuk om dat samen af te stemmen. Want ik ben daar heel weekhartig in. Ga maar door, ga maar door. Ja, oké. Nee, wat we gaan hebben over de discussie over racisme mijn identiteitspolitiek. Want wie het jij. Ja, nu ga ik wel echt even naar jou. Jij had een bijzonder interview met Pamela Pinas. Ja. Pinas. Ja, Pinas, ja. Pinas. Pinas. Pinas. Ja. Uh, Zij keerde zich tegen Sylvana Simons. Uh, wat had ze tegen Sylvana? Leg nog even uit voor wie dat interview ja, niet uh, gelezen dat, uh, heeft. Pamela Pinas is een Rotterdamse van 25 um, en die had zich in een open brief aan Sylvana. Um, Kritisch uitgelaten over die identiteitspolitiek van zeg maar, de antiracistische activisten. En bijeen en zo, omdat ze zegt van ja, joh, dat werkt vooral heel erg polariserend. En je spijt de samenleving niet mee. En het is ook helemaal niet, ze zijn zelf half zuurnaams. En ze zegt, het is ook heel erg overdreven. Want het is helemaal niet zo dat wij nu zo enorm met racisme in aanraking komen. En bovendien, uh, get a life, als je een keer zeg maar, met discriminatie te maken krijgt... Uh, lopen gewoon aan voorbij en je krijgt alle mogelijkheden in deze samenleving. Wees blij met deze samenleving, dat zegt zij. Want haar vader, die dus in de haven, een leven lang in de haven in Rotterdam is gewerkt... die is voor haar het voorbeeld van iemand die gewoon hard heeft aangepakt... en in die, in die blanke Nederlandse samenleving gewoon zijn positie heeft veroverd... en het goed doet. En, um, dus zij, zij zegt, hou ze op met het slachtofferschap en dat geklagen... en ga gewoon aan, aan de slag. Maar ze vindt het wel doorgeslagen, en, had ik een beetje denk Ja, ze vond het enorm doorgeslagen. En, uh, en die column, ze had die column dus geschreven... Op de website Opinies heet die, en dat sloeg enorm aan. Dus toen dacht ik, nou, laat ik eens met haar gaan praten. Zo. En, toen, en het interessante is, we wilden een aantal vriendinnen meenemen... ook zo half gemengd en zo... die dan hetzelfde denken als zij. Alleen, die, we hadden daar toch niet zoveel zin in omdat die zeiden, ja, we vinden dit wel. Maar als we dit naar buiten brengen, dan uh, lopen wij een groot risico... dat we gedist gaan worden op social media, dat we uitgescholden gaan worden. Uh, ook dat we belemmerd gaan worden misschien wel in onze carrière. Want het is niet een politiek correct standpunt dat wij innemen. Dus we doen dat liever niet. Dus er was moed voor nodig van haar om het wel ja. te doen... Uh, nou ja, en dat vroeg dus enorm aan. Want de Telegraaf, uh, wel donderdag in de krant, de Telegraaf, die ik zelf ook uh, zei, ook. werden oversteld met de reacties van mensen. En dat vind ik dan ook wel weer treurig, moet ik zeggen. Um Kijk, het is ontroerend, maar ook treurig. Uh, heel veel mensen die mij dan mailen... en die, die zeggen, ze, ik, ik ben 73... En ik ben zo blij met dit stuk. En iemand van meneer die zei, ik ben 83, 83. Ik ben zo blij dat deze mevrouw, zo'n jonge mevrouw... Uh, dit naar voren brengt en zo. Want we voelen ons niet meer thuis in Nederland. Althans, de, we vinden het Nederland zo verhard en zo. En waarom uh, worden, worden wij als Blanken zo enorm uh, bekritiseerd? Dus er is een enorme behoefte... Uh, en dat is altijd, ook wel specifiek Nederlands, zeg ik... aan verbinding... Ja, en, en dat was uh, vanuit die hoek kan komen. Ja, en, en ze zijn heel blij met het dan vanuit die hoek. Hè, iemand van half Surinaamse afkomst. dat hij hen de hand reikt. En dat is ook wat ik hier nee. ook wel vaker heb betoogd. Het is helemaal niet zo dat die, die Nederlanders. of die Friese daar. die toen protesteren tegen die anti-Zwarte Piet activisten. dat ze niet die verbinding willen. Het is. Ze, ze, die verbinding komt niet van die andere kant. Snap je? En daar, daar kunnen mensen. Ja. Heel, daar trekken mensen niet. Heeft Sylvana gereageerd? Was ik nog even benieuwd. Om? Nee, nog niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Maar Lee zucht een beetje. Ja, ik vind het een beetje... De, de, de, het aantal stroopoppen in de Nederlandse pers... Uh, tiert weer welig. Uh, er worden heel Leg even uit wat de stroopop is, stroop -op is. Op een gegeven moment bedicht je iemand van een uitspraak... of je, je, je maakt een, een standpunt van iemand wat hij niet heeft... maak je heel erg extreem. Of mm -hmm. wat hij een klein beetje heeft. Ik zit nog net even de uitspraken van Sylvana Simons... die ze bijvoorbeeld in een verkiezingsdebat heeft. gaan zijn... Heel redelijk, dat zijn heel veel partijen. We vinden bijvoorbeeld ouderschapsverlof voor alle ouders. Heel reële, nou, uh, een hele andere stang dus. Nee, maar ja. uh, als je ook gewoon goed luistert. Ik heb echt zitten zoeken, hè, van waar, heeft, waar zit uh, die, die overdreven uitspraken... die dan van Sylvana Simons mm -hmm. zouden zijn. Ik lees ze niet. Hè. Er zijn vast wel mensen die het heel erg belangrijk vinden... om bijvoorbeeld, hè, we gaan het ook over identiteit nou, wacht, hebben... Even, nee, het ik... gaat niet alleen over Sylvana Simons, nee, het maar... gaat over die hele club. Ja, maar goed, Sylvana Simons ja. staat hier helemaal in de kop... Ja. en die wordt weer van allerlei dingen beticht... die ja. als ik haar ken, als ik haar debat en ik volg haar debatten goed... Dan heeft zij gewoon inderdaad linkse standpunten en wil ze gewoon inderdaad hè, opstaan tegen uh, als ze gediscrimineerd wordt. Daar, daar, daar maar waarom is dat tegen? links, maar nee, nee, Stel ik ben heel erg, dan ben ik toch gewoon nee, tegen discriminatie. In dit geval. Ja, maar daar ben je ook. Nee, maar goed. Nee, nee dat ben ik niet. Ik wil nee, ben tegen wel, discriminatie. Bedoel, nee, maar bij één is een, gewoon een, een linkse. Ik zit even op. Het is heeft gewoon een hele normale standpunten die gewoon uh, van d 66 tot met PvdA ja. hebben, hebben allemaal nee, gemaakt. Bij één is een hele radicale partij. Er zitten hele radicale Types tussen die heel bedreigend ook kunnen zijn. Was, ja, maar zegt, dat niet wil zeggen: het is niet zo extreem. Wat uh, ze heeft gezegd. Sylvana Simons is gewoon een politicus die niet eens zulke rare uitspraken doet. Hè, dat zij zich verzet tegen discriminatie. Prima, dat doen wij ook met, met z'n allen. Ja. Als je kijkt hoe chic zij zich heeft gedragen in, dat, in die, in die rechtskampgeven, moest zij ook gewoon aangifte doen van alle afgrijzelijke bedreigingen. Die zij, die, je, je weet welke het allemaal zijn. Mm -hmm. Hoe vreselijk dat was. Hè, mensen die mm -hmm. filmpjes maken met dat zij opgehangen worden. Net zoals, zoals de, de Amerikanen in de jaren 50. Ja, die die man is ook veroordeeld. Hè? Hoe chique, mm -hmm. Die man is daarvoor geoordeeld. En, en oh. uh, zij moest daar aangifte doen. Want als ik als gewone politicus. Dus of iedereen die op die manier die aangifte krijgt... wordt gevraagd, kan je er alsjeblieft aangifte doen... Want dat... Wij niet in Nederland. Ik bedoel, als jij dat soort bedreigingen krijgt, ja. zou je ook aangifte moeten doen. Ja. Maar. De, de, de chique manier waarop zij daarop heeft geregeld, heel koom, heel beheerst. Dat had niets te maken met waar zij nu weer van alles van wordt bedreigd. En dat is stroopoppolitiek. En, en dus dat, ik het zoeken dat... naar kleine En Want we gaan het ook hebben over kolonisten van Catan. Ja, ja de, een, doe maar een, een dingetje, een, een, een naamswijziging. Hè, dus allemaal weer uitgezocht, vier jaar geleden. Die niks te maken had met uh, uh, waar uh, die arme, arme fractievoorzitter van de VVD die weer wordt ingezet... door de afdeling voorlichting, die moet daar dus nu een punt van maken. Die zoekt een, een flintertje van een identiteitsdebatje... wat helemaal niet leeft bij een hele grote groep mensen... die daar wel van wordt bedicht. Ik was ook niet bezig met genderneutrale toiletten. Het kan mij ook echt niks schelen hoe de kolonisten van Catan heet... of dat het Catan heet. Al dat soort dingen, dat wordt geplant op een groep... Die daar niet mee bezig is. En vervolgens wordt er dan gezegd: jullie houden alleen maar bezig met identiteitspolitiek. Nou, juist het pro probleem met die groepen zoals B1 en ook wel denken. Het probleem is juist dat ze er wel enorm mee bezig zijn. Dus dat ze gewoon met, met juist met die dingen bezig zijn. Die volstrek. Eigenlijk irrelevant zouden moeten zijn. Nee, maar ik dat vind ze... juist dat de rechts te veel bezig is met irrelevante dingetjes. Als bijvoorbeeld weer, ik vond ook gewoon halbe zelfs redel zielig dat hij het op een gegeven moment iets over Sinterklaas moest gaan zeggen. Je zag dat hij dat, zich daar ongemakkelijk bij voelde, maar ja, dat is er voor rechts. Omdat er eigenlijk heel weinig problemen zijn, zoeken sommige rechtse partijen van die vlindertjes met problemen oh. ook weer met de verkiezingen om zich daar ja. druk over te maken. Terwijl de meeste mensen maken zich daar niet druk Nog over. Nog even Barbara, want die luistert dit allemaal aan. Kijkt nou, wat ik ben het een beetje met jullie allemaal eens en oneens. Kijk, ik ben het in de basis eens met de strijd die Sylvana voert. Toen zij is begonnen met uh, uh, hè, Zwarte Piet bespreken... maar waarin die allereerste mensen... toen was ik ook meteen... En vroeger hè, speelde ik ook voor Zwarte Piet... en toen dacht ik, ik heb het al wel een aantal keren eerder gehoord... lezingen uit de Bijl. maar dat mensen daar gekwetst worden. Dus ik ben helemaal voor dat die Zwarte Piet verandering is. En, en in de basis... Hè, dat we, dat er een soort white supremacy, dat is ook gewoon zo. Dat zit in ons allen, maar dat betekent niet... dat we ook allemaal bewust of racistisch fout doen. En wat denk ik wel gebeurt... wat deze mevrouw ook een beetje heeft willen aangeven... en dan ga ik ook weer even terug naar mijn reservaat... waar iedereen VVD stemt. Iedereen is daar bijna die ik ken En op ons voor gekleurde pieten. Iedereen ondersteunt die strijd ook. Maar op het moment dat de hele tijd gedaan wordt... He, als er wel een Sinterklaas komt die Zwarte Piet meeneemt... dat je dan een racist bent en dat het allemaal niet goed is... dan krijg je dat mensen op een gegeven moment dat irritant vinden. En dat is denk ik wat deze vrouw ook mm -hmm. heeft bedoeld. En het is natuurlijk niet zo, Sylvain, maar dat mag. He. Dat zijn dat soort voorlopers, is natuurlijk ook redelijk extreem. He. We gaan wel actie voeren tijdens een intocht van Sinterklaas mag van mij, hè? Maar we moeten niet... Wil is in haar standpunten soms extreem. Dat mag ook. Dat is ook, denk ik, als je voorop loopt in een strijd. Dus het is een beetje waar wat jij zegt en ook een beetje waar. Maar ik kan me ook voorstellen. Ik spreek ook heel veel mensen. Ik heb volgende week een interview in de Nieuwe Hel met Galit Boeler-Roes. En die zegt ook van ja, weet je, ik ben gewoon heel dankbaar dat ik in het Nederlands elftal heb mogen voetballen. Mijn moeder heeft gehuild dat ik ja. voor Nederland uitkwam. Ik vind de kans die ik gekregen heb Heel mooi. Dat betekent niet dat mensen die dus zich wendelen in het slachtofferschap En dat, dat vind nee, ik nou, als Sylvana. De laatste 30 seconden, dan moeten ja. we stoppen. Nou ja, nou, maar hij herkent ook dat er problemen ja. zijn. Dus ik ben het een beetje met jullie uh, allebei dat eens. Maar in de basis steun ik wel de strijd van Sylvana. Alleen, ik denk dat ze mensen tegen de borst staan. Uit... Zolang dat het een emanciperende strijd blijft. Ja, steun dat je dat natuurlijk heel goed. Ja. Het, hè, als het loopgavenpolitiek wordt. Maar ja, één ding vind ik wel echt heel storend. Alsof discriminatie en dat soort dingen iets van links is. Nee, dat zei ik niet. We zijn met z'n allen tegen discriminatie. Ja. En Sylvana ook, als het goed is, de meeste ja. ja, wel de Nederlanders. Ja, Daar ga ik toch van uit. Dank jullie wel. <lacht> <lacht> Mooie punt. Want we gaan het de oranje vrouwen. Die uh, hadden oh. vanavond geen kind aan uh, Noord-Ierland. 7-0 werd het in Eindhoven. En daardoor staat Nederland nog steeds uh, eerste in het wk kwalificatieklassement in de pool. Lieke Martens, die maakte de eerste twee doelpunten met de spelster van Barcelona. Is ook na zo'n uh, monsterscore is niet eigenlijk niet helemaal nog niet eens tevreden. Nee, dit voelt goed. Voelt goed. Um, zeven doelpunten, dat is hartstikke goed. Maar we blijven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 wedstrijden te spelen, heeft Fortuna een voorsprong van vier punten op NRC. Ragnar Nemeijen praat met de trainer van NRC, Pepijn Leinders. Dit moet wel een harde klap zijn. Je staat best vier punten achter. Um, maar het begint helemaal niet zo gek vanavond. Wat, wat is het verhaal van deze wedstrijd? Uh, ja, de eerste kwartier starten we goed, zetten we agressief druk. Krijgen we ook, uh, uh, ja, belonen we onszelf door daar vaak mee in de 16 te komen van de tegenstander... om voor de keeper te komen, maar maken we niet af. En, uh, we laten na hem te scoren. En dan, uh, ja, dan breekt, uh, daarna komen we twee keer in, de, in een omschakelmoment komen ze voor... Komen ze snel door doorheen, maar reageren we op zich redelijk. Staan we gewoon nog oké. Okay. Alleen uh, twee slechte keuzes verdedigend komen ze toch vrij voor de keeper. En dat is gewoon zonde. Ja. Wat moet er nu gaan gebeuren? Jullie zijn al een aantal keren opgewacht. Mensen gaan dingen roepen uit zo'n vak. Ja. Het wordt er niet gezelliger op. Nee, nee ja, terecht. Ja. Zo is het nou eenmaal En daar moeten we mee dealen. Um, dat, legt niet, dat legt meer uh, druk erop natuurlijk. Alleen ja, daar moeten wij mee omgaan. Dat is voetbal hè, helaas. Alleen ja... Uh, yeah. Je moet jezelf belonen natuurlijk. En dat hebben we niet gedaan, dat hebben we nagelaten. Mensen die dan elke keer bij jullie zitten... hebben het over mentaal probleem, achterkomen, uitwedstrijden. Daar gaat het vaak in fout. Hebben die een punt? Ja, als dat, als dat zo blijft natuurlijk is dat zo. hè? Maar ja, dan kun, kun je alleen maar veranderen... door gewoon te reageren op die momenten en proberen om te draaien. En, we, ja, en dat... Uh... Ja, dat hebben we nagelaten wederom vandaag. Dus dat is gewoon, ja, dat is zuur. Dat doet gewoon pijn. Geloof je nog in de titel tot slot? Nee, we hebben we nog hebben, we hebben vier wedstrijden. We hebben drie wedstrijden, vier, vier wedstrijden zonder wij vier punten voor. Dus ja, dat kan altijd natuurlijk. Er zijn mooiere uh... <laughs> er zijn nee, nee, dat sowieso. Maar er zijn de beste verhalen in het verleden zijn geschreven op deze manier. Dus laten we alsjeblieft uh, wel proberen. Pepijn pijnlijners waar dat van NEC en Fortuna Er staat? Vier punten voor, omdat ze vanavond met 1-0 hebben gewonnen bij Ahead Eagles. En wij gaan uh, heel hartelijk bedanken, Barbara Barenten, Meilly Vos en Weer Duk. wordt morgen en... mooi weer. Barbara, kort. Wat ga je doen? Ik ga naar mijn dochter, naar uh, Oud Valkenveen. Ach, dat is ook bar. echt wat je we wilt. Luken. Wat een goed idee. Ja, gaat je mee? mee? kan ik, ik ook wel met mijn dochter. Ja, wat leuk. Dan spreken we ja, elkaar Weert ook met, je ook met je dochter? <laughs> ik ga met mijn dochter naar mijn neven Ronald en Donald Duck, want die, worden, die zijn jarig, nou, maar dat is een tweede ding. Oh, okay. nee. Jullie geloven mij niet, maar mijn leven heeft echt donald duck. Yes. Nee. Uh, <laughs> Wie heeft dat gedaan? is de ja, Hoe Ho oud is hij? Ja, die worden al heel oud. Die zijn al bij 70 worden die. Nee, maar oh. donald? Ik donald? Ook zeventig. Stuur haar mee met onze oud-vakoffeem. Toen donald trouwde kreeg een enorm boeket boeket van de redactie van Donald Duck. Want hij was natuurlijk de enige Donald Duck die ooit trouwde. Wat een geweldig verhaal. Goed, dank jullie wel voor jullie verhalen. Dankjewel, Barbara, dat je hier zo lang was en mee hebt gekeken. Bij de, naar de oranje vrouwen vooral. Maar zoals te doen gebruikelijk eindigen wij ook deze editie van Langs de Lijn... en omstreken met Dierik Smit. Aan jou het laatste woord, Dierik. Heb je nog bijvoorbeeld een advies voor dit weekende? Ja, morgen dan wordt het voor het eerst dit jaar warmer dan 20 graden. En dat zijn we natuurlijk niet meer gewend. Dus bij deze toch nog even wat tips... om zo goed mogelijk om te gaan met de extreme omstandigheden. Uh, heel belangrijk, zoek zoveel mogelijk de schaduw op. Zeker tussen 11 en 3 uur smiddags. Uh, probeer zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Smeer zelf goed in. Blijf water drinken. Let op kwetsbare groepen, zoals ouderen en dieren. Uh, geen bovenmatige inspanning. Maak gebruik van ventilators of waaiers. En heel belangrijk... Uh, vermijd zoveel mogelijk de gezellige terrasjes, want dan loop je het risico dat je morgen op het journaal vol in beeld bent GELACH. tijdens het zinnetje. En ook in het centrum van Amerongen genoten de mensen van het mooie weer. Dus doe voorzichtig en maak er een mooie dag van. Goed, zo meteen het eruit. Straks het oog met Simone Weiman. Tot de weekend. NPO Radio 1. Jacob.